Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Haar ministerie eist in hoger beroep 25 jaar gevangenisstraf en tbs... met dwangverpleging tegen Patrick S. Vorig jaar werd S. tot levenslang veroordeeld... voor onder meer de doodslag op Farida Zagar en Nanda Kerklaan. Die straf was gelijk aan de eis van het OM. Het Vieterbaancentrum zegt dat Patrick S. verminderd toerekeningsvatbaar is. In een hotel in Amsterdam-Zuid zijn de lichamen gevonden van twee jonge Britten. De politie vermoedt dat ze om het leven zijn gekomen door het snuiven van witte heroïne die verkocht is als cocaïne. De Amsterdamse politie is opnieuw een waarschuwingscampagne begonnen. In hotels, op matrixborden en op tekstkarren wordt voor de witte heroïne gewaarschuwd. Greenpeace betaalt de Spaanse autoriteiten een borgsom van 50.000 euro... om het actieschip Arctic Sunrise terug te krijgen. Dat werd vorige week bij de Canarische eilanden aan de ketting gelegd... omdat de bemanning een onderzoeksschip van een oliemaatschappij zou hebben willen enteren. Justitie in Spanje is een onderzoek begonnen naar de kapitein van de Arctic Sunrise. Greenpeace bereikt de beschuldiging tegen... en wil niet wachten op de uitkomst van het onderzoek. De gemeente Dokkum reageert teleurgesteld op de sluiting van ziekenhuis De Sionsberg. Vandaag werd bekend dat er faillissement is aangevraagd. De wethouder wil met de zorgverzekeraar De Friesland kijken of er iets nieuws op poten kan worden gezet. Omdat er door de vergrijzing steeds meer vraag naar zorg zal komen. Door de sluiting van De Sionsberg staan 250 medewerkers op straat. De patiënten uit Dokkum moeten nu naar ziekenhuizen in Leeuwarden en Drachten. In Hardingsveld, Griesendam voedt nog steeds een grote brand in een glashandel op een industriegebied. De brandweer probeert te voorkomen dat naastgelegen gebouwen ook vlam vatten. Rijkswaterstaat meldt dat vanwege de rook de A15 bij Hardingsveld, Griesendam in beide richtingen is afgesloten. De rook wordt wel wat minder. Het weer, veel bewolking in het west en zuidwesten, soms wat regen, het is 7 graden. Vannacht en morgen op meer plaatsen regen en morgen wordt het dan 7 tot 12 graden. En vanaf vrijdag is het droger, zonniger en kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Gedeeltelijk goed nieuws vanuit Harningsveld Giesendam, Want de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum is weer open bij Harningsveld griezendam De andere kant op, dus vanuit Gorkum naar Rotterdam, is de weg echter nog afgesloten tussen Gorkum en Hardingsveld. Verkeer vanuit Gorkum naar Rotterdam rijdt dus om via de A27, de A59 en de A16. En dat betekent langs Raamsdonksveer en Dordrecht.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de vinieljaren. Op 17 december aanstaande tussen 1 en 5 is het weer zover. Uitzending van de Vinyljaren tot 30. Jo, wat leuk.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 Je kunt gaan stemmen als u dat leuk vindt. Er staat een prachtige lijst met meer dan 100 albums. Die wij het afgelopen jaar uh, in dit programma behandeld hebben. Er zitten prachtige exemplaren bij hoor. Maar het is van alles wat. Elke stijl muziek zit erbij. Dus uh, iedereen kan daar zijn keus wel in vinden. Uh, nog even ter informatie. Als u dat formuliertje dus invult op uh, webclick.nl, webclick is W-E-B en dan gewoon op zijn Nederlands klik. KLIK dus. Onthoud dan dat de LP die u op nummer 1 zet dat die 5 punten krijgt voor de top 30. En zo tellen we af naar de LP die op 5 staat, en die krijgt dan 1 punt. Dus zo kan u ook een beetje schiften, natuurlijk. Hè? Zo kan u ook een beetje. Ja, Het begint zich gelaadig wat af te tekenen. Het wordt weer een prachtige top 30. Dat kan ik u verzekeren. Schitterende platen komen erin voor. Goed, ik zei het al, dit is de laatste uitzending uh, die meetelt voor die top 30. En uh, ik heb vandaag maar twee platen. Want we gaan het vandaag hebben over het uh, legendarische jaar 1969. Dat hadden we vorige week natuurlijk ook al met Tommy en zo. Hij had ook uh, Woodstock mee kunnen nemen natuurlijk, dus ook uit, het, uh, uit dat jaar. Prachtig, mooi natuurlijk allemaal. Maar uh, goed, dat kan allemaal nog wel. Zoveel gebeurt in dat jaar... Maar ik vond het wel weer eens leuk om weer eens een ouderwetse confrontatie eh, te doen tussen de Beatles en de Stones vandaag. En ik heb gehoord, ik heb uit uh, betrouwbare bron genoog, vernomen dat volgend jaar uh, oktober in uh, Zandvoort daar ook zo'n confrontatie gaat plaatsvinden tussen uh, Beatles en Stones. <laughs> nou, Dat wordt leuk hoor. Dus ik zei het al. Ik heb uh, dus prachtige uh, platen voor u uh, klaarstaan. Namelijk het album Let It Bleed van de Rolling Stones. Dat uitkwam in 1969. Prachtige plaat. Een van de laatste albums ook waar Brian Jones nog op meedeed. Zij het uh, zeer uh, bescheiden. paar ah, nummers of zo. Waar hij nog van meedeed. En... Uh, Verder, verder, nou ja, Abbey Road. Ja, Abbey Road. De Beatles waren uh, bezig met Let It Be, of wat ze toen nog zouden noemen, catback. En uh, de sfeer daar was om te snijden. Dat was allemaal niet zo denderend. En dat uh, heeft ook heel veel tijd gekost. Dat zou eigenlijk de voorlaatste LP van voor de Beatles moeten zijn. Of de laatste, ja, de voorlaatste. Maar door allerlei uh, perikelen en toestanden en alles ging dat gewoon lekker niet door. Tot Paul McCartney toch uh, de boel weer bij elkaar haalde... en uh, tegen, tegen de producer George Martin... George, we gaan nog één keer een plaat maken op de ouderwetse manier. En toen zei George, wil ik dat wel? En wil John het ook? En John wilde het ook. Het resultaat was dat ze op die laatste plaat nog even goed lieten zien wat ze allemaal konden... En vandaar dat het ook zo'n fantastische plaat geworden is. Maar dat hoort u straks. Le uh, Abbey Road, dus uit 1969. Mei van dat jaar kwam hij uit. En uh, de hoesfoto is natuurlijk ook al uh, legendarisch. Die vier op dat zebraatje. Op die zebrapad op Abbey Road. Nou, daar hoort u straks meer van. We gaan eerst dus even nu. Rolling Stones. The, the, the Beatles. The, the, the Rolling, Rolling Stones. Stone. The Beatles. De confrontatie. Het mag niet. Zo, weg met jullie, met die computer. Nu gaat die computer uit, hoor. Nu gaan we naar vinyl Van het album Let It Bleed. Hier zijn de stones. Gimme Shelter. Dat heet Dus Let It Bleed. Het komt uit uh, 1969. Een fantastische plaat trouwens. Er staan heerlijke nummers op. Echt gekke nummers staan erop. Uh, maar die hoort u natuurlijk allemaal gewoon gedurende deze uitzending. Want we gaan de hele plaat gewoon draaien. Uh, het album kwam uit in 1969. Het was een, de laatste plaat. Waar ook nog één uh, of twee liedjes op staan waar Brian Jones nog aan meedeed. En daarna was het voorbij en overleed hij ook in dat jaar. Uh, dus uh, Brian Jones die de Stones uitging vanwege muzikale meningsverschillen. En vooral ook Harry om een, een vrouw. Want Keith Richards die zou de vriendin van Brian Jones hebben gejat. Dat was inderdaad Anita Pallenberg. Uh, en dat betekent natuurlijk dat de verhouding tussen de twee heren nou niet bepaald rooskleurig was om, uh, om te noemen. Het album werd geproduceerd door Jimmy Miller... die ook heel veel gedaan heeft met Traffic. Onder andere Steve Winboot en zo. En dat is ook hier en daar wel te horen. Want hij speelt ook af en toe percussie mee. Nou, het is werkelijk een, een geweldig, een van de betere Stones LP's, moet ik eerlijk zeggen. Vind ik dan, hoor. Ik bedoel, daar zult u misschien een andere mening over hebben. Maar ik vind het en nog steeds een van de betere Stones LP's. En het was ook tevens de laatste plaat... die zij voor het decca label maakten. Daarna uh, begonnen zij hun eigen Rolling Stones records. En de eerste LP die daar uh, op, volkwam, uh, op uitkwam, dat was Sticky Fingers. Ook weer een geweldig album trouwens. Dat was 1970, 1970 alweer. Nou, ehm... Um, dat was dus dat. We gaan bij de platen helemaal draaien. En het, het, het, natuurlijk even met wat verhalen, wat informatie er door Niet te veel, maar goed. De Beatles. Um, nou, we weten allemaal hoe het ging. Het liep allemaal een beetje op zijn laatste benen. Uh, ze waren bezig met, uh, met Let It Be. Oftewel Get Back zoals we het oorspronkelijk zou hadden. Een film en een LP. Maar ja, uh, niet onder de productionele leiding van George Martin. Maar ze konden het nu zelf wel, zeiden ze. En nou ja, het resultaat was een enorme chaos. Uh, ruzie, uh, heel veel vervelende dingen vooral ook. Uh, en en uh, ja, het sfeertje was gewoon om te snijden. Je kon, kon duidelijk merken dat de heren het niet meer met elkaar eens waren. Gek genoeg uh, kwam toen het moment dat Paul McCartney zei van... Uh, die belde George Martin op en die zei George, we gaan weer een LP maken op de ouderwetse manier. En toen zei George, George Martin, die zei van, weet je dat zeker? Ja, zei Paul McCartney. George John Lennon dat ook? Ja, John Lennon wil het ook. Daar was dus overleg over geweest. En het resultaat daarvan is de, al de LP Abbey Road. Wat dus inderdaad echt de laatste plaat van de Beatles is geweest. Ook de laatste plaat waarbij ze met elkaar samenwerkten. Uh, en ja, op de een of andere manier um, werd het een album waarin ze nog eens even goed lieten zien wat ze allemaal konden. Wat ze in huis hadden. Uh, er staan werkelijk juweeltjes op. Sommigen vinden het zelfs de, Beatles, de beste Beatles-plaat ooit. Vooral wat opvalt is dat de composities van George Harrison... hier een uh, goede, duidelijke plaats kregen. En dat, het, dat die ook behoren tot uh, de betere nummers van dit prachtige album. Uh, ik noem Here Comes the Sun, ik noem Something. Nou ja, komt allemaal aan bod. De talenten van de vier heren... Uh, ...komen op dit album nog eens even fantastisch naar voren. En met name de legendarische tweede kant natuurlijk. Maar die hoort u in het tweede uur wel, denk ik. We gaan beginnen met een nummer van John Lennon. En uh, een nummer waarvan John Lennon zelf later bij een concert nog eens zei... ...I'll never write such daft lyrics again. Oftewel, ik zal nooit meer versukken belachelijke, idiote teksten te schrijven... Als, uh, als in dit nummer, omdat eigenlijk niemand weet wat het nou eigenlijk over gaat. Here comes old flat top <laughs> grooven up slowly. Nou, oké, okay, het zal wel. Um, en toch is het een prachtig liedje. John Lennon schreef het zei ik al. En het heet Come Together, you zijn de Beatles. Hoop ik. She, she, she. Dit album uh, wat ik hier heb is uh, onlangs opnieuw uitgekomen in een uh, geremasterde versie. Yeah. Dat betekent verder niks, de, de oorspronkelijke opnames zijn gewoon gebleven. alleen de masters zijn een beetje opgeleukt en opgepept. En vandaar dat het ook geweldig klinkt. En... Uh, de plaat is geperst op 180 gram vinyl. Dat wil zeggen, dat, uh, dat vergelijkt met het oude, oude exemplaar, is die twee keer zo dik. En twee keer zo zwaar. Maar goed, dat zijn de The Beatles dus. En Come Together van John Lennon van het album uh, Abbey Road uit 1969. Um, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, het is vandaag weer eens... Dus de confrontatie, we zetten de Beatles en de Stones weer eens dus tegenover elkaar in twee albums die uh, dit jaar 45 jaar oud zijn geworden. En dat zijn dus Let It Bleed van de Stones en uh, Abbey Road van de Beatles. Nou, we gaan we proberen zoveel mogelijk allebei de albums helemaal te draaien. Dus ik ga niet zo erg veel praten. Ik ga u nu laten genieten van een oude blues van Robert Johnson, gespeeld door de Stones. Met uh, Ray Cooder op mandoline. En uh, bij de nummer. Het is fantastisch. Luister maar. Je zijn de Stones. En het heet uh, Love in Veen. Oftewel vergeefse liefde. Zo mooi dit. Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Maar we nog, nog een keer uh, terugkomen op een uh, album dat heet Stripped. Waarin ze een uh, hele akoestische versie deden opgenomen. Overigens in Paradiso toen in Amsterdam. Maar dit komt uh, van het album Let It Bleed uh, Rolling Stones. Het is een compositie van Robert Johnson, oude blueszanger. En uh, een geweldige versie van Love in Vain Met op mandoline de uh, Cooder. Ja, die deed daar ook gezellig aan mee. De Beatles weer. Het is de confrontatie vandaag en uh, Abbey Road of uh, Let It Bleed staat tegenover Abbey Road. Een van de allermooiste love songs zei Frank Sinatra ooit van Lennon McCartney. Ja, dat is dus niet waar, want het is van George Harrison. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, eerder wie eerder toe komt. George Harrison, een van de echt vreselijk mooie love ballads die er is. Met een fantastische, sorry, met een fantastische mooie gitaar solo. Oh. Hier is George Harrison. En met The Beatles in something done. Heerlijk om weer terug te horen. George Harrison schrijft het liedje. En uh, de Beatles speelden het natuurlijk. En het heet Something. We gaan door met de Stones. Uh, Let It Bleed heet het album. En daarvan een hele leuke versie. Het nummer dat, uh, ze hadden toen net een hit met het nummer uh, Honky Tong Women. Dat was natuurlijk gewoon echt op zijn Stones. Ehm uh, maar het gekke is dat het op deze plaat, die ongeveer uit diezelfde peri periode komt, niet voorkomt. Die hit. Wel een hele aparte, andere versie. En die heet Country Honk. Maar het is wel gewoon als basis Honky Tonk Women. Alleen totaal anders. Je zendt Stones en. Country Honk. Luister maar. Het is zo leuk. Here we uit. Het zo leuk. Echt gewoon een uh, kampvuurliedje is het geworden. Uh, de single Honky Tonk Women stond toen in de hit en op de LP Let It Bleed stond deze versie en die heette dan ook zitpaslijk Country Honk. Um, Abbey Roads met een liedje geschreven door Paul McCartney. En ja, Mal McCartney was nog eenmaal een multi-stylist en die, die kon echt van alles aan. En ook dit Maxwell's Silver Hammer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 A knock comes on the door Bang bang Maxwell Silver Hammer came down upon her head Bang bang Maxwell Silver Hammer made sure that she was dead. Gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing fifty times I must not be so oh, oh oh But when she turns her back on the boy, he. Greets Up from behind Bang Bang Max will Thirty one next world stands alone. is nog dat uh, het album Abbey Rhodes mede, uh, of, of tenminste technisch mogelijk werd gemaakt door de heer Alan Parsons een van zijn eerste klussen in de EMI studio dus ook die was er zelfs bij betrokken en ook leuk is dat de Beatles toen toch wel een van de eerste bands waren in 1969 al die dus uh, gebruik maakten van de grote Moog Synthesizer, dat hoor je dus hier ook uh, behoorlijk terug op dit album die we ook dat dus we waren het dus ook weer een van de eerste die dat een beetje uh, bij het grote publiek brachten. Het ding werd eerder wel gebruikt, maar niet zo bekend bij het grote publiek. De Beatles dus en uh, Maxwell's, Maxwell's Silver Hammer, The Stones, en Live With Me, van het album Let It Bleed, Stones de voeten uit. Me heet het nummer. En een uh, detail hiervan is dat Keith Richard hier bas speelt. En het enige, het een van de twee nummers is waar uh, de vervanger voor Brian Jones mee doet, Mick Taylor. Die speelt hier dus gitaar. En Keith Richard dus bas. Goed, uh, Beatles. En dat heet Oh Darling. Oh Darling. it bleed the Rolling Stones Van de Rolling Stones. We gaan uh, nog even twee nummers van de Beatles doen. Want dan lopen we synchroon wat kanten betreft. Want uh, kant 1 van de Stones is al afgelopen. En van de Beatles moet ik er nog twee. Dus uh, achter elkaar. Octopus's Garden en I Want You. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see An octopus's garden with me I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade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 This garden in the shade We would shout And swim about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 Octopus's Garden. En om het een beetje zich te laten lopen... gaan we gelijk door met het laatste nummer van kant 1 van Abbey Road. Stones kant 1 is al afgelopen. En dan gaan we straks het volgende uur verder met kant 2 van beide platen. I Want You, John Lennon.